schreven de Pesadinas. hit-historie met deze nummer 1 hit-tribute, heet die, oftewel Ride On. 7 over 4, je luistert Zandvoort op zondag. Zometeen hoor je weer Joop van met het tennisnieuws. Tennisclub Zandvoort tegen Leimonius. om de nummer 1 titel van Nederland Tennis. Maar eerst Marlene Shaw. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to You hear it everywhere, no matter what. Heet uh, Quick Center daarvoor een oudje van Marlena Shaw en die had het over California Soul. We gaan eventjes uh, uh, even kijken uh, in uh, Amersfoort toch Joop? Ze spelen in Amersfoort. Ja, inderdaad dan hoor. Ja, de tennisclub Amersfoort speelt inderdaad in Amersfoort. De finale om het landskampioenschap tegen Leimonias. En uh, ja, afkloppen, maar het gaat goed met Zandvoort. Want uh, Christophe Vliegen, daar waren we eigenlijk minder meer gebleven na de vorige reportage, ...die won die tweede set ook met 6-3, waarna het dus 2-1 in totaalstand...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 Nou, en dat belooft misschien wel wat, want is het 3-3, ja, dan, dan is het zomaar de kans dat Zandvoort door uh, set gemiddeld, hè? want uh, Corinne Le, uh, Le Monde, die won er één set, en dan heeft Christophe Vliegen, of uh, Schot-Griekspoor, die heeft er twee gewonnen. Ja, dan zou zomaar het landskampioenschap uh, voor Zandvoort heel dichtbij kunnen komen, Andor. En uh, dat moeten we natuurlijk afwachten, want uh, de dubbels komen nog eraan. Ja. Maar 3-2, uh, drie, uh, drie dat, uh, dat vind ik goed. Ja, uh, goede bericht vanuit Amersfoort, Joop, vind ja. ik. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik ben er ook heel blij mee. En dan hopen dat ze vol kunnen houden. Ja. Laten we eerlijk zijn. Nou, hou ons op de goed. hoogte. Wij uh, ja. nemen even contact op op 10 voor 5 als je dat goed vindt. Zo voor het uh, scheiden van het koren. We gaan nog even om een uh, uur of 10 voor 5 zal ik jou nog even bellen. Tijn. Oké, okay, dat was Joop van En hij volgt voor ons uh, de lands, uh, uh, ja, strijd om de landstitel van de tennis.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 ...was dit de nieuwe nummer 1 in de Your Breakdown met Maurice Mulder. De nieuwe single van Metken heet Don't Worry. En kan dat ook wel eens een keertje, dat predicaat van zomerhitte voor 2015... kan die ook wel uh, waarschijnlijk gaan krijgen. Maar dan bergen weer over een aantal weken. Goed, in Roland Garros 6-4, Djokovic eerste set en nu 3-2 voor Vra Brinkra. En dat is Wilson Phillips. Hallo.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 In de winter van 2012 was dat een grote hit voor Michel Tello. Elf weken nummer 1 in de 40. I set pego. En daarvoor Wilson Phillips met Holdan. Precies half vijf. Hoe ken ik het uit? Het is tijd voor de...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 Van 11 tot 4 uur, en dan kun je dus terecht op het Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Goed, dat is over die RUM van de week. Dit keer gaan wij weer de jaren 70 in. Met uh, niemand minder dan Billy Ocean, heeft zijn eigen eiland. <laughs> zeg maar. en uh, hij heeft goed geteerd op onder andere deze platen: You leave no choice So,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 Maar wel bij CFM Sing hoorde je voorbij komen. Het is uh, ja, kwart voor vijf geworden. Hoe zal we staan bij uh, tennisclub Zandvoort Leimonias? Joop van Es heeft het antwoord op die vraag. Toch Joop? Even kijken, ik we waren moet denk ben gebleven bij uh, de derde set van Scott Giespoort tegen Maximo Tom. De laatste heren-single. Nou, helaas, helaas, helaas.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 Baruch où adonai Par où adonai Par daar ben So I let Revelation time Shalom Assalamu alaikum We can see Christians, Jews and Muslims Living together and praying Amen Let's give thanks and praises Yerushalayim au chalet Adonai peur a terre